Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rotterdamse meisje Hania. dat sinds gistermiddag werd vermist. is terecht. Ze zat in het Hilton Hotel. in het centrum van Rotterdam. Ze is ongedeerd. De Amerikaan, die in verband met de verdwijning werd gezocht, was bij haar in het hotel. Hij is aangehouden. De politie verspreidde vandaag zijn foto en ook het buitenland werd gewaarschuwd. In verband met de verdwijning van de 12-jarige Hania stuurde de politie vannacht een Amber Alert. Dat leverde tientallen tips op. In Frankrijk mag de medische behandeling van een man die al jaren in coma ligt worden gestaakt. Het Hof van Cassatie, de hoogste rechtsinstantie, heeft de uitspraak dat hij in leven moet worden gehouden nietig verklaard. De patiënt, nu 42-jarige Vincent Lambert, raakte elf jaar geleden bij een ernstig verkeersongeluk verlamd. Sindsdien lag hij in coma. Artsen zeiden dat hij nooit beter zou worden. Zijn vrouw en broers en zussen vonden dat hij mocht sterven, zijn ouders vonden van niet. Tegen het besluit dat hij mag sterven is geen beroep meer mogelijk december Maarten van der Weijden is in zijn woonplaats Waspik door duizenden mensen gehuldigd. Hij maakte een ere ronde door het dorp in een cabrio, terwijl hij door het publiek werd toegezongen. Van der Weijden zwom 195 kilometer langs de Friese Elfsteden om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Tot nu toe heeft hij 6,1 miljoen euro opgehaald. De situatie rond de grote rijschool in Zoetermeer, die gisteren onverwacht werd gesloten, blijft onduidelijk. Gisteren leek het of de rijschool failliet was. Vandaag zegt eigenaar Aalbrecht dat dat niet klopt. Ook bij de rechtbank is niets over een faillissement bekend. Duizenden leerlingen en bijna honderd instructeurs zijn gedupeerd. Aalbrecht zelf is ondergedoken naar eigen zeggen omdat hij met de dood is bedreigd. Het weer vanavond en vannacht op veel plaatsen helder. koelt af tot 10 à 14 graden. Morgen weer veel zon en 29 tot plaatselijk 34 graden. Dit was het NMAS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A2 Amsterdam-Utrecht staat bij Breukelen 4 kilometer file... en de vertraging is daar 10 minuten. Heeft te maken met wegwerkzaamheden, er zijn drie rijstroken dicht. Wordt ook gewerkt op de A6 van Lelystad naar Muiden bij Almere Buiten Oost... en daar is de vertraging zelfs een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. Wil jij altijd weten wat er in jouw dorp gebeurt? Ben je bij alle activiteiten? En vind je radio en televisie heel erg interessant?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 Yeah good Yeah good, Very good. Very good. Ja, dat Let's go. Up <laughs> to D. <laughs> D.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 It's buried in my soul like california gold you found the light in me that i couldn't find Trying 6.9 ist Sunday, Sunford, and Somerhits. Genie Kong, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht. Du wirst deinen Schuh. Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste.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 Sorry, just quickly, what if it's da da da, uh, da da da, uh, uh, da da da, down, down, down Now, you got that power over me.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 power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 zonder mij, als het moet, zet ik een stapje.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 Fancy. Voor heeft het.